Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal.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 Hoe die verwijten luiden wordt niet vermeld. Maar op Twitter staat de cover met Macron. naast afbeeldingen van Adolf Hitler in dezelfde stijl. In Groningen zijn gisteravond 15 mensen opgepakt. Dat gebeurde in de wijk Paddenpoel, waar het opnieuw onrustig was. Er waren strabrandjes en hulpverleners werden urenlang bekogeld met vuurwerk. Rond 11 uur gisteravond besloot de politie in te grijpen met ME en honden.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 Het weer, vooral in het zuidoosten vanochtend nog wat motregen. Daarna wordt het overal droog met veel bewolking. Het is zacht met maximaal van 10 graden. Tijdens de jaarwisseling vannacht kan het wat mistig zijn. Morgen trekken later op de dag buien vanuit het noorden over het land. Daarna schijnt vooral in de noordelijke helft van het land de zon geregeld. En woensdag is het bijna overal zonnig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Gingen wij naar Bos Daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt Heel die pannenkoekensmaak vergeten En Nederland herrees Onder drees. Van die blankerskoen Die won viermal goud in Londen Als je jokte Was dat zonde Belegd zo van klaar In het derde vredesjaar Toen was geluk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 Gelukkig nog heel gewoon. Een prachtig nummer van Verkoten van en Debie uit de Oude Doos. Ja, en Cor heeft hem daaruit uh, opgegraven. Um, en naast mij zit Pieter Joustra en tegenover mij zit Joop Berendsen. want we gaan terugblikken en vooruitblikken. Welkom Joop. Dankjewel. Goedemorgen. Jop, je bent verkouden, Heb je griep? Nou, nee, volg mij. Nee, ik, ik, uh... ik heb hard gefietst om hier uh, op tijd te komen. Dus oh. uh, dat zal het zijn, denk ik. Maar ik heb gelukkig nog geen griep. Tenminste niet dat ik weet. Ga jij zwemmen in de nieuwjaarsduik? Ik, ben, uh, ik, ik was niet van plan om te zwemmen geweest. Maar ik heb een goede excuus, want ik zit in Duitsland uh, om een oudjaar te vieren bij mijn familie. Dus, uh... oh, Oké, okay. ja, okay. nou dat is dan jammer. Lekker zeetje hoor. Ja, nou, nou, een jammer, heetje, hoor. hoor. Ja. En onze ja. burgemeester heeft het ook al een paar keer gezommen. En ik dacht, nou, een wethouder... Hij heeft tijdens de laatste vergadering ook iedereen van de raad opgeroepen om uh, aanwezig te zijn. Dus ik ben benieuwd wie er allemaal uh, zijn. Je hebt, toch sport, je hebt toch sport in je portefeuille? Ik heb ook nog sport in mijn portefeuille. Daar ja, zit ook zwemmen bij. Ja, ja. ja. ja. ja. dat klopt helemaal. Ja, ja. Maar zoals ik al zei, ik heb een goed excuus om er niet te zijn. Dus, uh, okay. dus ja. ik wens iedereen heel veel plezier in het koude water. Nou, ik ga ook uh, in uh, namens mijn ZFM. En ik verwacht eigenlijk al een interview te doen van een, een of andere <laughs> politicus. Zo in de branding. Uh, op een nou, wie uh, weet wie je allemaal nog tegenkomt. Ja, in de branding <laughs> We gaan eventjes een, een terugblik doen uh, Joop, mag ik Joop zeggen? Ja, ja uiteraard Joop, een eneverend een jaar Geme Gemeenteraadsverkiezingen Ja uh, Collegevorming uh, Wethouders die weer weggaan uh, Kortom, heel eneverend jaar geweest Ja, ik ben wel wat gewend vanuit het bedrijfsleven uh, daarbij had ik trouwens wel gedacht dat ik alles ongeveer meegemaakt had. Maar, maar nee. is de politiek, in, zeker in Zandvoort, is dan toch weer een apart fenomeen. Dus uh, ik heb weer een heleboel geleerd toch uh, dit jaar. Zelfs op mijn leeftijd kun je nagaan. Laten we even terugkijken. Eerste gemeenteraadsverkiezingen. Dat is toch uh, zeer aansprekend, voor, ook voor jou. Ja, wij waren, we kwamen natuurlijk uit een diep dal uh, vorig jaar als openzet. Uh, met een heleboel gedoe. Ik denk dat we een hele goede campagne gevoerd hebben. En ik denk dat we een, daarbij een goed programma en een goede lijst hadden. En dat heeft de kiezer heeft dat in ieder geval aangesproken. En vandaar dat we toch weer als grootste partij uit de verkiezingen gerold zijn. En dat was voor heel veel mensen een verrassing. Ook wel een beetje voor mij, omdat je toch altijd moet afwachten van hoe het loopt. Maar ik ben er wel blij mee. Oké, okay, maar er zijn de verkiezingen achter de rug en dan moet er geformeerd gaan worden. En dan moet een programma gemaakt worden. Ja. Dat is ook op een nieuwe manier gebeurd. Dat is uh, op een hele nieuwe manier ge gebeurd. Ik had het uh, voornemen om uh, eens te proberen. Om al, al het uh, gekissenbis onderling een eind te maken. En uh, te kijken of uh, via een raasbreed programma. Uh, tot, een, uh, tot een, uh, zeg maar, een beleid kunnen komen wat ook breed gedragen werd. Uh, en dat is uh, zeg maar op zichzelf is dat uh, proces heel uh, goed verlopen. We hebben met alle partijen uh, hebben we tot aan het eind toe uh, gediscussieerd over het programma. Uh, alle partijen met uitzondering van de, van de PVV hebben daar ook een handtekening onder gezet. Dat de PVV dat niet gedaan heeft, dat is op zichzelf natuurlijk een beetje vreemd. Omdat ze wel meegedaan hebben tot aan het eind toe in de discussie. Alleen toen op het eind zeiden van ja wij vinden dat we het politiek niet kunnen maken om hier een handtekening te, onder te zetten. Nou dat vond ik op zichzelf vind ik dat een beetje zwak. Uh, als je dan wel meedoet in de discussie. Um, en dan vind ik ook dat je ja, je handtekening om moet zetten. Want er zijn een, hele, of een aantal punten in ieder geval waar de PVV ook haar inbreng gehad heeft. Dus ze hadden alleen wel problemen met de duurzaamheidsparagraaf. Nou, dat is op zichzelf is dat niet nieuw. Maar, dan hadden ze ook, zeg maar op dat onderdeel hadden ze een voorbehoud kunnen maken. Oké, okay, um... maar op zichzelf is het denk ik wel een nou ja, goed gebeuren geweest dat ja. dat laatste programma er is. En het kiezen voor een, een externe formateur zeg maar, voor dit uh, traject, hoe is dat bevallen? Nou, dat is op zichzelf denk ik ook goed bevallen. Omdat ja. dat zeg maar, ja, als je toch een formateur van hier uit Zandvoort kiest, dan is dat gauw natuurlijk, het, ja, wordt er gezegd van ja, hij heeft een bepaalde voorkeuren. Of hij wil dat, of hij wil zus, of hij wil zo. En uh, daarom hebben we ook bewust gekozen voor iemand van buiten die daar zeg maar, mee uh, vorm aan gegeven heeft. En dat is denk ik ook goed bevallen. Tenminste, ja. ik heb daarover uh, heb ik niemand gehoord die zei van nou dat was een, uh, een absolute miskleun. Ja, ik vond het zelf ook een hele goede, uh, ja. goed besluit om het zo te doen. Nou. Dan ligt het rapport daar, ondertekend. Uh, en dan moet er uh, geformeerd worden. Wethouders moeten gekozen worden. Samenwerking en gedeelte. Ja, Hoe is we, dat denk, gegaan? Dat hebben we denk ik op een goede manier gedaan. We hebben gezegd van uh, dit is een, uh, een raadsprogramma wat gewoon heel breed gedragen wordt. Dus laten we ook een college kiezen wat, uh, wat zeg maar, daar ook aan vorm kan, uh, kan geven. En uh, dat heeft wel even wat, uh, wat, wat hoofdbrekers gekost. Maar uiteindelijk zijn we wel met de vier grootste partijen zijn we een college gaan vormen. En dat, uh, dat ging op zichzelf ging dat ook prima. Dus, uh, daar, ik kan me nog herinneren, interviews, dat jij zei... ik sta niet te dringen om op die wethoudersstoel te gaan zitten. Nee, dat klopt. En, uh, uh, dat dat vond, vond ik en dat vind ik nog steeds. <lacht> dus, uh, wat dat betreft uh, maar, misschien maar, is hè? dat wel de beslissing waar ik het meest spijt van heb uh, dit afgelopen jaar. Maar zeker na de gebeurtenissen die daarna gebeurd zijn. Maar ja. nou, op een gegeven moment zeg je toch ja. Nou ja, ik, heb, zeg maar, ik vind als je gewoon A zegt, dan moet je op een gegeven moment ook B zeggen. En dan moet je niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. En uh, dat heb ik ook niet gedaan. En uh, toen zeg maar, het beroep van mij heb ik de partij kwam om dat zelf te gaan doen, heb ik uh, daar ja op gezegd. Maar uh, daar moest ik thuis ook nog wel even wat, uh, wat, uh, ja, wat, uh, wat stevige gesprekken voeren. Je hebt natuurlijk op het moment dat je ja, zei je wel verdiept in de portefeuilles... en waar de problemen zouden zitten en dergelijke. Uh, uiteraard, Voordat je bedoel, de keuze zegt van ik wil dat wel doen en dat doen. Niet alleen dus, op die portefeuilles, maar ook op alle andere portefeuilles. Ja. Uh, zeg maar, wat dat betreft heeft het natuurlijk toch wel geholpen... dat ik uh, een jaar daarvoor zeg maar, uh, als raadslid mee gefunctioneerd heb. En daarvoor al als buitengewoon raadslid. Uh, en dan heb je ook te maken met allerlei verschillende aspecten en portefeuilles. Ja. Dus... Uh, dus uh, ik geloof niet dat er iets is wat, uh, wat uh, voor mij helemaal vreemd was. Uh, misschien alleen zeg maar ja, de ambtelijke samenwerking en de afspraken die er gewoon gemaakt zijn uh, met Haarlem. Er staat een heel groot gedeelte er er van op papier, maar er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die gewoon zo mondeling zijn afgesproken en die niet goed op papier staan. Was dat een probleem? Je bent wethouder hier in Zandvoort en je ambtenarenkorps zit in Haarlem. Uh. Moet je dan steeds naar Haarlem toe of komen ze hier naar Zandvoort toe? Nou, dat, dat? Is, dat is wisselend. Uh, zeg maar, uh, ik heb, uh, in principe is mijn kantoor gewoon in Zandvoort. Dus ik heb heel veel overleg uh, met ambtenaren gewoon in Zandvoort zelf. Uh, maar we hebben natuurlijk ook wel overleg uh, als het zeg maar, gaat om grotere groepen van ambtenaren. Die, uh, die dan, dan ga ik naar Haarlem toe en dat geldt voor de andere wethouders uh, precies hetzelfde. Alleen, wij vinden de kleur lokaal, lokaal natuurlijk wel erg belangrijk. En ik denk ook dat het voor de ambtenaren gewoon goed is om te weten van wat speelt er zich hier af in Zandvoort. En uh, ja, ik heb recentelijk iemand bijvoorbeeld die hier nieuw kwam. En die zich dan bezig moet houden met uh, zeg maar wat openbare ruimte. En uh, nou, die kwam zich keurig netjes voorstellen. En heb ik gezegd van uh, beneden staat een fiets en pak die fietsjes en rij is door Zandvoort. Want dan heb je in ieder geval een beeld van, van wat er hier zich allemaal afspeelt. Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. En op dat geval zijn we bijvoorbeeld ook bezig met mensen van het sociaal domein, om het gewoon toch de ambtenaren hier naartoe te halen om de gesprekken hier eh, te voeren. Laagdrempelig, dat kan in de blauwe trim, dat kan bij pluspunt. En op die manier krijgen de mensen, ook de ambtenaren, krijgen, denk ik een beter gevoel over van wat zich hier in Zandvoort afspeelt... als dat ze dat vanuit een soort, en ik wil het niet meteen betitelen... als zodanig, maar als een soort ivoren toren vanuit Haarlem eh, dat doen. Ja, ik, heb, ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb inderdaad van mensen gehoord dat ze dat heel erg fijn vonden... die een gevoel hadden dat ze ontboden werden vroeger in Haarlem... als ze op zoek waren naar een baan... Of dat soort situaties, en dat ze nu vinden dat die begeleiding dus veel dichterbij gekomen is? Nou, ik denk dat ik denk dat het ook belangrijk is. En dat heeft ook een beetje te maken, vind ik zelf, met zeg maar. Eh, zoals het, het raadhuis hè, aan, aan de, aan de raaks is opgebouwd. Hè, want dan moet je in feite moet je gewoon naar de tweede etage toe en dan zit je met al die kamertjes. nou Dat is al drempelverhogend natuurlijk. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar gewoon eh, daar echt wel eh, een probleem mee hebben. En hier komen ze zeg maar in, in pluspunt of in de blauwe tram waar ze normaal gesproken toch al komen voor ja. uh, gewoon uh, om dingen te doen. De bibliotheek, andere zorgdingen. Dus het is heel laagdrempelig en ik denk dat dat gewoon heel erg plezierig is voor en, mensen. En we hebben hier nog geen zwaar bewapende politie voor het gemeentehuis? Dan. Uh, ook dat nog niet, maar dat is op zichzelf natuurlijk het is natuurlijk een ongelooflijke, trieste situatie dat dat, dat, dat dat gewoon zo moet. Ik vind het gewoon verschrikkelijk dat dat gewoon uh, zo moet. En zolang al? En, en zolang al, ja. ja. Ik ben het helemaal met je eens. Het is een, een hele trieste situatie. Ik hoop dat we dat hier in antwoord in ieder geval nooit mee hoeven te maken. Nee, nee precies. Maar goed, uh, dan, dan beginnen jullie als team aan deze klus. En dan krijgen we een aantal schuurtjes en moties en wantrouwen. En... en dan denk ik, jongens, jongens, jongens, wat een cabaret is het hier? En één wethouder die opstapt. Nou, er is geen en... wethouder die opgestapt is. Er is een wethouder die weggestuurd is door zijn eigen partij. Of door zijn eigen fractie. Maar ja, hij moet wel opstappen. Dat... Nou ja, ik bedoel maar. Ja, we wethouder... we ja, hebben we nog wel geprobeerd ja. om zeg maar, de zaak te lijmen. Maar. Uh, dan was de uh, D66-fractie dus absoluut niet tot een. zelfs nog niet tot een gesprek bereid. En dat is op zichzelf natuurlijk een hele trieste situatie. Vind ik zelf nog steeds. Ja, Want hij had niet weggeoefend. Het triest voor iedereen, hè? Is dat, uh, niet alleen voor hem, maar ook voor de politiek. In het algemeen nou. dat je zegt. eindelijk nu een rustige periode. En dan begint het weer. Nee, het is natuurlijk, de situatie is natuurlijk gewoon heel erg vervelend. Achteraf gekeken, dan kan ik ook voor mezelf zeggen van ik had dingen misschien anders moeten doen. Ik ben nog steeds van mening dat het anders had gekund als er andere, denk ik, stappen ondernomen waren. Want er is natuurlijk een hele emotionele vergadering geweest op 8 augustus waarvan ik uh, zei van uh, het was misschien bezig geweest om eerst het onderzoek eens af te wachten of een onderzoek te doen uh, naar de feitelijke situatie en uh, voordat er allerlei conclusies getrokken werd nu werden er eerst conclusies getrokken en achteraf zijn we van, nou misschien is het toch wel verstandig dat we even een onderzoek gaan doen. Nou en dan wordt dat onderzoek gedaan en dan blijkt dat er helemaal niks aan de hand is. Er is, er is geen eh, belangenverstrengeling, misschien wel schijn van belangenverstrengeling, maar er is geen sprake van belangenverstrengeling. Er zijn geen juridische consequenties te verwachten van eh, beleid wat gevoerd is. En, ehm... En, en uh, ja, er is dus niets aan de hand. Dus als we dit onderzoek eerst gedaan hadden en daarna de conclusies getrokken hadden, dan was waarschijnlijk uh, het, uh, het geheel was gewoon toch uh, wat anders gelopen. Had je het en, gevoel dat je beschadigd was op dat moment? Nou, uh, kijk, op het moment als iemand tegen je, of als er gezegd wordt van, uh, van, uh, uh, dat je niet in tegen handelt, natuurlijk word je dan beschadigd. En, uh, en ik ben nog steeds van mening en uh, daar blijf ik voor knokken. Ik ben in tegen. Uh, ik heb ook in tegen gehandeld. Ik heb uh, onverstandig gehandeld in de zin van op het moment dat uh, de totaal onverwachte uitspraak van de rechter kwam. Uh, die dus echt niemand verwacht had. Uh, uh, toen, had ik, uh, even, uh, toen had ik even moeten schakelen en zeggen van uh, nu kan het zo zijn dat uh, dit aspect boven water komt. Uh, en toen had ik me terug moeten trekken uit het, uh, van mijn portefeuille van het Watertorenplein. Nou, uh, er wordt een geintje gemaakt uh, in jouw kolom, onder andere, van uh, dat ik dan een vergiet op mijn hoofd heb en, uh, en dat soort zaken. Nou, uh... Ja, ik, iedereen maakt fouten en ik maak ze ook. En misschien maak ik wel de meeste. Dat zou best kunnen. Maar ik op dat het geeft dan een eens, rotgevoel? Hè? Nou, het, het geeft een uitermate rotgevoel. Het geeft een rotgevoel, niet alleen voor mij. Hier, maar het geldt, het, geldt voor het, mijn thuisgrond, uh, geldt het nog veel v meer. Voor vrienden? En ik, vind, en ik vind ook gewoon van dat we daar ook eens met elkaar nog eens even goed... Uh, naar moeten kijken. Want als je, als je kijkt natuurlijk naar de, uh, naar de vergadering van afgelopen, uh, wanneer was het? De e Waar dan uh, iemand van D66 op een manier tekeer gaat, die gewoon echt beneden elk niveau is, beneden elk niveau is, eh, dan vind ik gewoon, van, eh, dat, dat, dat gewoon dat dat gewoon niet kan. En als je dan praat over situaties zoals bij de burgemeester van, van Haarlem... Hè, als je dan hoort van hoe dan onze burgemeester wordt bejegend... dan zeg ik gewoon van jongens, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. En dan, dan ik, ben je al aan het afzakken naar het stellen We gaan niveau. even naar het nieuwe jaar toe. Ja. Ja, dat lijkt me heel verstandig, ja. Uh, uh, het komend jaar uh, een belangrijk punt de herbenoeming van de burgemeester. Ja, daar ga ik gelukkig niet over. Dus, nee. <laughs> dus, nou, maar, maar je hebt wel enige invloed met ja. je fractie. Want dat moet in maart moet dat gebeuren. De, ja, ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de fractie en, en, en, Jawel, maar en de wethouder eventjes, en de partij. en, en Je bent en, voorzitter van je partij geweest. Ja, en? Ja. <laughs> nou, dan heb je, ik zeg niet dat je nu een mening moet uiten. Maar wel dat dit eraan zit te komen. Ja, nou die conclusie op zichzelf is helemaal juist. Ja. Ja. Heeft de OPZ een standpunt over het aantal termijnen dat een burgemeester zou moeten dienen bijvoorbeeld? Nou, als u kijkt naar de algemene beschouwing eh, van eh, waar wij meneer Kramer eh, zeg maar als, als fractievoorzitter... Uh, zich in ieder geval uh, wel uh, een, iets heeft gezegd over zeg maar, de benoeming. En daarbij kun je, je best afvragen, natuurlijk. van uh, Wat zijn zittingstermijnen voor, uh, voor burgemeesters? Uh, voor bestuurders, uh, sowieso. Hè? Dus, zeg maar, het gaat niet alleen over bestuurders, maar het gaat ook over, over, over wethouders, maar ook over allerlei andere uh, functionarissen. Uh, wat is dan de houdbaarheidsdatum? Nou, als we kijken naar een voetbalvereniging, plaatsen ze geloof ik over drie jaar. Uh, ik weet niet wat de houdbaarheidsdatum is van. Uh, van burgemeesters, maar twaalf jaar is in ieder geval een hele lange tijd. Oké, okay, duidelijk. Wat krijgen we nog meer het komend jaar? Nou, we gaan hopelijk een zeg maar, nieuwbouw realiseren voor de reddingsburgade. Daar hebben we recentelijk is daar, zeg maar, in het college in ieder geval een voorstel over gedaan dat in januari naar de Raad toe gaat. Dat is ook hoog nodig omdat ons zeg maar, het gebouw van de reddingsburgade. Uh, in, uh, aan de zuidkant uh, die staat op instorten, dus die moet uh, hoognodig vervangen worden. En daar ligt denk ik een heel mooi en een heel goed plan voor. Maar ja, gaan we dat wel kunnen betalen in het uh, komende jaar? Want uh, de noodklok werd vorige keer al geluid door uh, de wethouder, uh, uw collega. Uh, van uh, nou, als we niet oppassen, dan komen we onder toezicht te staan. Uh, zo slecht staan onze financiën er misschien wel voor. Nou, dat is een wat, uh, wat al te somber beeld, uh, denk ik. Uh, kijk, maar oppassen, het, uh, ik. Het, het punt is gewoon van, uh, dat er uh, natuurlijk ligt een in het raadsprogramma uh, liggen heel veel ambities. Uh, daarbij heeft uh, zeg maar, uh, de raad ook besloten om de OZB-belastingverhoging die in 2014 is doorgevoerd, om die ook uh, langzaam maar zeker toch wat te verlagen. Uh, dus aan de ene kant uh, praten we over uh, meer uitgaven. Aan de andere kant praten we over minder inkomsten. Ja. Uh, want uh, dat uh, vergeten misschien veel mensen. Maar, uh, zeg maar een verlaging van de OZB. Dus waarmee je dan ook zeg maar, de belastingruimte die je in feite als gemeente hebt verlaagd. Dat heeft ook consequenties voor de rijksbrijdrager. Dus in feite uh, gaat al dubbel op. En dat is wel iets waar we gewoon als raad natuurlijk en ook als, met name als college natuurlijk echt kritisch op zijn. En zeggen van ja we willen graag alle plannen willen we realiseren. Maar dat moet ook financieel moet dat kunnen. Dus uh, we moeten wel kijken gewoon van uh, wat is reëel. En uh, daar, daar heeft de raad natuurlijk ook een hele belangrijke rol in. Want die zullen gewoon keuzes moeten maken. En uh, nu wordt er altijd makkelijk gezegd van college los het probleem even op. Uh, maar ik denk dat dat niet, uh, niet de juiste weg is. Dus we zullen met de raad nog eens een keer en dat hebben we gisteravond ook nog weer gedaan, even discussie, uh, stevig gediscussieerd ook over de najaars in de najaarsnoten over van wat kan nu wel en wat, wat kan niet en er dus zal in de we zitten helaas in de situatie waarbij we uh, kijkend naar het, naar het Rijk, in uh, toch elke keer onzekere situaties zitten. We hebben een voorjaars- of een uh, mei-circulaire gehad als gemeente. Ja. waar nog alles heel rooskleurig werd nou, voorgesteld. Alleen als je ja. zeg maar, kijkt naar de september-circulaire. dan wordt een heel uh, groot gedeelte van datgene van wat is toegezegd. ...wordt niet gehonoreerd. En dat heeft natuurlijk uh, gevolgen voor de, de gemeentelijke financiën. Um, daar kunnen we gewoon niet omheen. Uh, als we praten over de reddingbrigade, dat geld is in principe al opgenomen ah, in de begroting. Okay. Dus wat dat betreft... Is dat dat, we, daar moeten we raad nog wel een oordeel over vormen. Dus dat ze bereid zijn om dat te doen. Maar daar zullen ze in ieder geval wel... Uh, ik, ik, heb, ik, ik heb nog uh, één... Daar, dat geld is in ieder geval wel gereserveerd. Nog één laatste vraag... Allerlaatste vraag, en dat is, uh, ik heb gevraagd in mijn column, en ik denk dat heel veel Zandvoorters dat hebben, gaan we volgend jaar nou als gemeenteraad in Zandvoort zeggen, we stellen een gedragscode vast, dat het helder en duidelijk is, er is er eentje, die is wat verouderd, met vaagheden erin, dat je hele heldere afspraken maakt om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Nou, wat betreft, daarvoor. Wij hebben al heel nadrukkelijk aangegeven dat wij voor een gedragscode zijn. Alleen dan moeten we wel, dat, dat gaat toch iets verder denk ik als alleen die okay. gedragscode. En wat men name als we natuurlijk praten over financiën van, van partijen. Dan moeten we niet vergeten dat zeg maar, landelijk opererende partijen worden zeg maar, gesubsidieerd door het Rijk. Ja. Dus dat wil zeggen van, dat ik als, als, als lokale partij mee financier de verkiezingscampagne van de VVD, van de partijen van de arbeid, van ja, deze nee, maar... enzovoort, enzovoort. Nee, nee, maar dat is wel een belangrijk punt. Dus als je praat over, zeg maar, over eh, openheid. gedragscodes, eh, openheid, wij zijn open, want zeg maar, iedereen die zeg maar, vorig jaar eh, bij nee, onze het ledenvergadering heeft... het gaat om het algemeen. Ja, ja, dezelfde dat... afspraken voor iedereen, open ja. en transparantie. Het gaat nou niet vociaal om jou, want het kan door aan anderen ook overkomen. Nee, maar oké, okay, ja. maar dan, maar dan uh, praten we ook, zeg maar, van wie, wie financiert dan de lokale partijen? Dat is dan wel de vraag. Dan gaan we nu ja. verder. Eh, Job, mag ik even afsluiten? Ja, er staan allemaal mensen die aan die loterij willen. Ik, <laughs> wens je, ik wens je veel succes komend jaar. Dankjewel. En dat we nu eens een keer positief een goed jaar straks kunnen afsluiten. Ik eh, hoop het van ganse harte. En denk aan je gezondheid. Ja, dat doe ik zeker. Dankjewel. Dankjewel. Gegeven. U hoorde natuurlijk uh, Jozefien van Crisrie. en uh, ja, hij heeft het niet op tijd gehaald om hier uh, met kerst te zijn. Maar uh, ja, nou, dat is uh, fantastisch nieuws, maar ja. ik denk dat er heel veel belangrijke nieuws tegenover ons zit. Want we hebben hier de vierde trekking van de decemberlote actie. Ja, ik heb een probleempje. Jij hebt een mooie prijs gewonnen vorige week. Jongen, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ik heb een prijs gewonnen voor de luisteraars die het niet gehoord hebben. Uh, ik mag naar de dierenkliniek in Zandvoort. Voor ga ze chippen en registreren, ontwormen en kastreren. Pieter. Ja, maar nou. We waren heel nou. benieuwd wanneer, of je bent geweest. Uh, nee. Aangezet is het mooiste cadeau ook. Pieter, het is niet een persoonlijk cadeau, hè? Uh, het is de bedoeling dat je je hond, je kat of een ander... Uh, de goudvis mag ook. De goudvis mag ook. Maar het is niet de bedoeling dat jij in de dierenkliniek behandeld wordt, Pieter. Oh! Oh, dat dacht ik even. Dit is toch een, gehele, een hele geruststelling ja, voor je, neem ik aan. Krijgen we nou het chippen, kastreren, registreren, ontwormen. Ik heb nergens last van, maar ja, ik, denk dat ik, een, ik denk dat ik een goudvis moet nemen. Ja, dat is en daarmee langs gaan. Dat, dat uh, zal ik maar doen. Is ja. dat. Maar wat moet ik ermee? Nou, dat zien we wel, wel joh. Ah, je, je kan hem ook op marktplaats zetten, eventueel. Dat doe ik. Ja. Ja. Je kan hem ook aanbieden aan het dierenasiel. Lijkt me ook een hele leuke. Dat vind ik ook een mooie, rooi. Hey, Hé, dat is een hele goede, rooi. Ja. Ja, oké, okay, uh, zit erin. Goed, uh, vrienden, de decemberloten. Hoeveel loten zijn er in de afgelopen weken ongeveer. Uh, in jullie bussen terecht gekomen. Een een een gok. Ik denk dat we zo op 15.000 zitten. 15.000 loten. Ongelooflijk. Ja. Er wordt wat uitgegeven in Zandvoort. Dat ja. is een prestatie. Ik nou, ben, ben blij dat ze in Zandvoort uitgeven. Ja. En niet ergens anders. Dus dat uh, is positief. Dus... Heel positief. Ondanks dat je iets. dus 15.000 loten uitgeeft... heb je volgens mij meer kans... dan in de staatsloterij. Want er worden er veel, veel meer uitgegeven. Ja. En de kans dat je die wint... Ja, die schijnt bijna een nieuw te zijn. Maar het is toch bijzonder, zoveel loten hier in Zandvoort. Ja, maar het is een, een topgemeente waar je het over hebt. Hè? En, en elke week prachtige prijzen. Dacht het wel. Ja, maar nu gaan we gauw die prijzen ja. voorlezen. Want ja. volgens mij zitten de luisteraars te wachten van... Polk, heb ik wat gewonnen? Ja, maar, maar Roy, wij voeren de spanning op, hè? Nou, vertel. Ja, maar... Eerst krijgen we de vierde trekking. Ja, en dan het... gaan we naar de hoofdprijzen. Dat zijn 25 prijzen om te nee, beginnen. Noem op. Ik ga in, in een sneltreinvaart ga ik daar doorheen... Ja. Uh, een fles luxe drank, aangeboden door Grand Café XL, gewonnen door meneer of mevrouw Lange. Een fles wijn, aangeboden door Hotel Hoogland, gewonnen door P. Baudamer. Een cadeaubon uh, van 20 euro, aangeboden door Bloemsier Kunst Bluis. Ja, familie van mij. Uh, gewonnen door meneer of mevrouw C. Koops. Uh, Charlotte. Boerenkaasje van 1 kilo, aangeboden door Kaashuis Tromp, gewonnen door Joyce Paap. Een cadeaubon van 12,50 aangeboden door Rabbel, gewonnen door mevrouw A. Dumpel Koper. Een gourmetpakket voor 4 personen. Aangeboden door het enige Vers in Zandvoort, Marcels Vers Gewonnen door mevrouw Janssens of meneer Janssens met dubbel S. Dus totaal drie S's. Cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door meneer of mevrouw Modderkolk. Uh, dames of herenhakken vernieuwen. Aangeboden door Shanna's Shoe Repair. Gewonnen door W.F. Prins. Een cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Ben en Eugenie de Dierspecialist. Gewonnen door E. Botschuiver. Een wijn- en notenpakket. Aangeboden door Sembol. Gewonnen door O. van Tetterode. Een zak oliebollen en appelflappen. Aangeboden door de oliebollenkraam. Tegenwoordig in andere handen, zoals Ja, van Arlan Er staat hier nog, H-Fase. Maar die, heeft, uh, die staat in de garage nu uh, bij te bakken. Uh, ja. Bij te bakken, ja, ja dat, dat moet haast wel. Ja. Uh, die is gewonnen door Saskia Wester. Een hamburgermenu aangeboden door Klein Gewonnen door S-Konings. Een cadeaubon van 10 euro aangeboden door Van Vessem. Gewonnen door E. van Veldhoven. En nu neemt uh, mevrouw Muller het voor mij over... want ik ben volledig buiten adem. Nou, neem een slokje water. Kijk verder. Gewonnen. Een verjaardagskalender met foto's van oud-Zandvoort. Gewonnen door E. Laarman. Aangeboden door het Zandvoortsmuseum. Een waardebond van 12,50 euro. Aangeboden door Viskraam Arie Gewonnen door Dini van Veen. Het chippen of registreren van je hond of kat. Door nee. Dierenkliniek Zandvoort. Ik heb net gehoord of het asiel aan te halen. Naast uh, Gewonnen door M. Verburg. Een cadeaubon 15 euro. Aangeboden door ABC en meer. Gewonnen door Jolande Zevenboom. Ontwormen hond of kat. Aangeboden door Dierendokter Zandvoort. P. Heemskerk. Een cadeaubon van 15 euro, aangeboden door Vlugfashion, gewonnen door Linda Spreeuw. Nogmaals een zak oliebollen en appelflappen, aangeboden door de oliebollenkraam, gewonnen door R. van der Werf. Een waardebon van 20 euro, aangeboden door Frituur Danfer, gewonnen door Ruud Luttik. Een cadeaubon, aangeboden door Albert Heijn, gewonnen door de heer of mevrouw Porsche. Een cadeaubon van 15 euro, aangeboden door Bloemenhuis Weebluis in Winkelcentrum Noord. Deze is gewonnen door Assenbroek, de heer of mevrouw. Vijf medium pizza's, aangeboden door Domino's, gewonnen door Rob Harms. En een boekenbon van tegenaan. 15 euro, aangeboden door Bruna, gewonnen door T. Becks. Dit zijn de weekprijzen. Nu gaan we naar de tweede prijzen. Wow. De tweede prijzen. We hebben een achtal tweede prijzen weg te geven. Ja, en daarna de hoofdprijs. Daarna gaan we naar de vier echte hoofdprijzen. Nou, laat je gaan. De Rabobank heeft een achtal pakketten aangeboden. Wat heet struinen door de duinen. En deze zijn gewonnen door de heer of mevrouw Mol, de heer of mevrouw Brunner. Kim van Rosmalen, H van Lent, Familie Kok. Tineke Schuiten, Wendy Mulder en Aniek De Buizer. Zo, die Daarna, kunnen, we tegenaan. Die kunnen uh, gaan wandelen. Gaan struinen. Die kunnen gaan struinen. In de duinen. Dan heeft de HEMA vier prijzen beschikbaar gesteld: een worst. Die heeft een pizza-oven voor zes personen beschikbaar gesteld. Die is gewonnen door Yvonne Jan Broers. Een wokset voor zes personen, ook aangeboden door de HEMA. Die is voor de heer of mevrouw Van der Meijen, de Zandbergen. Een kaasfondue set, die is gewonnen door Annelie Drommel. En een raclettegril voor acht personen, die is gewonnen door Femi Vos. Nou, Theo van der Laan heeft het weer goed gedaan. Van, en ja. dat ruimt. En het is december. Ja. De, de, het is december gaan. geweest, hè? Maar nu gaan we naar het absolute hoogtepunt. De hoofdprijzen. Ja. Ja. En dat is... Ik, uh, die worden ter plekke... Uh, worden die uh, uit de tombola zak gehaald, uh, oh, De Welke zak? Van een heleboel zak. Ja, de -zak. Ja, ik bedoel plastic zakken, hoor. Ik dacht Zie dat je. de prijs mij direct plastic overhandigd uh, ter plekke. Uh, Pieter, het is radio, hè? Je moet een ja. beetje je fantasie gebruiken... Okay. en je moet nou, niet gaan zeggen dat het in een plastic vaderzak zit. We nee. naar... Dit is de eerste... de eerste hoofdprijs. Ja, dat is? Dat is een jaar lang gratis pizza eten. Maximaal 52 stuks. Dus dat betekent, betekent gewoon één keer in de week op het menu één overheerlijke pizza. Ja. Aangeboden door Domino's Pizza. de Zandvoort, uiteraard. Gewonnen door meneer of mevrouw. Puntje, puntje, puntje. klinkert. Oké, okay. gefeliciteerd. We gaan naar de tweede. Ja, dat is ook een heel bijzondere prijs. Dat is een overnachting in een luxe kamer met wereldpuur. Uh, een flesje bubbels erbij op de kamer. Inclusief een mooi ontbijt. Aangeboden door het prachtige Hotel Hoogland. Waar ook zeg maar, deze radio-uitzending uh, live plaatsvindt. vindt. Dat is gewonnen door Leone de Boer. Oké. Okay. Dan gaan, we naar Dan gaan we naar de derde hoofdprijs. Dat is een Samsung Soundbar. Klinkt heel Engels ook, vind ik eigenlijk wel. Aangeboden door Radio Stiphout. En dat is gewonnen door de heer of mevrouw Mol met dubbel L. Oké. Okay. Mol. En nu de allerlaatste hoofdprijs. Dat zijn... Twee jaarkaarten uh, aangeboden door Circuit, Zandvoort, Circuit Park Zandvoort. Dus het hele jaar door kan je alle races uh, tegemoet zien. Uh, volgend jaar heb je best kans dat je dus gewoon voor nop. Formule 1 kan bewonderen. Hè? Want daar gaan we toch vanuit, hè, meneer Juistra. Dacht ik het wel. Duurlijk. Nou, ik heb het lang genoeg vol kunnen houden om de naam uh, achter te houden. Maar hij komt eruit hoor. Dat is gewonnen door de heer of mevrouw H. Herwart met TH op het eind. Gefeliciteerd. Geweldig. Bravo. Nou, nou, we zijn allemaal nou, al mooie prijzen. Uh, ik, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie vele werk wat jullie gedaan hebben. Uh, ik vertrouw erop dat jullie dat komend jaar. Met kerst weer gaan doen. Ja. Ik denk uh, rekent dat rekent erop. Dat uh, ja. gaat gebeuren. Ja. Ja. Ja. Ik denk dat we ook uh, alle sponsors mogen bedanken die al die mooie ja. prijzen ja. hebben beschikbaar gesteld. Om te zorgen dat Sandvoort een uh, levendig winkeldorp blijft. En de winnaars die krijgen allemaal bericht. Ja. Die krijgen allemaal bericht van uh, onze liefdalige secretaris, mevrouw Muller. Ik ben het gewenst van jullie. Ik, orde ik wens jullie een enorme goede jaarwisseling. Doe voorzichtig. En graag tot de volgende keer. Dank je wel. Uh, Roy en, en Pieter, Idemdito toegewenst. Veel gezondheid en veel geluk. Okay. Zo is we dat. Dan gaan we stempelen. Heel bedankt. We sluiten de muziek eventjes weer af, want we gaan praten met Roy van Buringen. On-air ja. events. Ja, Roy. Goeiedag. Wat gaat er Goeiedag. gebeuren het komend jaar? Niks. Helemaal niets? Niks, niks, niks, niks. Nee, ik um, ben hier om te vertellen, in ieder geval om te zeggen dat on-air events uh, komend uh, half jaar in ieder geval de ijskast ingaat. Uh, ik uh, heb uh, besloten om per 1 januari mijn uh, KVK-nummer op te zeggen. En, uh, en niet meer door te gaan met, uh, met het bedrijf. Uh, ik ben natuurlijk afgelopen jaar... heb ik natuurlijk al de dansschool uh, voor een jaar uh, overgedragen aan Anita Dane Wat ze echt uh, perfect doet. En uh, met de hoop dat ik over een jaar natuurlijk weer uh, terugkom. Wat anders stond trouwens in de Zandvoedse Courant. Dat ik helemaal niet meer terug zou komen. Maar dat is niet zo. Uh, de bedoeling is dat ik uh, komend jaar gewoon aan mijn uh, gezondheid moet gaan werken. Ik uh, heb uh, zware oogproblemen. Gekregen. Mijn rechteroog is helemaal uh, zwart, dus daar zie ik niks meer door. En uh, dat kan verbeterd worden, maar dat betekent wel dat ik uh, komend jaar gewoon flink aan de bak moet en aan mezelf moet gaan werken. Dus dat heb ik. Uh... Ook besloten natuurlijk, want dat is logisch, want je moet jezelf op nummer 1 zetten. Nou, dan moet ik zeggen, die on-air events bestaat 10 jaar. Dat heb ik afgelopen 10 jaar niet gedaan. Uh, ik ben volop met passie en uh, in het bedrijf gestapt, uh, 10 jaar geleden. Met hele mooie evenementen, ook minder leuke evenementen. En uh, ook heel veel tegenslagen. Maar ik uh, kijk er tien jaar met uh, trots naar terug. En ik hoop over een half jaar te kunnen zeggen van nou, of misschien wel een jaar, van uh, ik uh, ben weer terug. En ik ga op een andere manier verder. Maar dat is allemaal eventjes uh, afwachten. Ja. je gezondheid gaat voor alles. Ja, inderdaad. En in de daar afgelopen je... jaren heb je je enorm ingezet voor allerlei evenementen in Zandvoort. Ja. Wat er ook was, altijd was jij daar de, dokter, de spraakmaker en de initiatiefnemer. Je hebt het geweldig gedaan. Je kan met trots terugkijken op die periode. Ja, nou, dank je wel. Maar nu is het tijd om aan jezelf te werken. Zeker weten. En, uh... en ik wil dat je me over een jaar goed kan aankijken. Ja. Dat je me ook ziet. Ja. En dat je hier weer terug bent en je zegt, ik ben er weer. Ja, in januari uh, word ik geopereerd. En uh, dat, uh, dat gaat een heftige operatie worden. Het is dus een operatie van drie, uh, drie uur. Drie uur. Uh, ja, en um, daar hopen ze het zicht uh, voor een groot deel uh, terug uh, mee te krijgen. Alleen het is gewoon nu de, de vraag, uh, gaat het, uh, gaat het uh, ja, helemaal goed komen? Er zijn mensen in mijn situatie die 100% uh, weer zijn gaan uh, zien. Nou moet ik wel zeggen... het linkeroog is ook al bezig. Dus daar zijn ze nu volop mee bezig. Ik heb goede dokters. Ik zit bij het VU. En uh, daar ben ik heel erg uh, blij mee. Natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk doet het pijn om uh, eventjes uh, te moeten zeggen van ik neem echt honderd uh, stappen terug. Ik, uh, ik kijk ook echt alles per maand vanaf nu. Uh, de projecten die nog lopen, want dat, er zijn nog wel een aantal projecten die uh, lopen, die worden of overgenomen door andere partijen of... Uh, op een andere manier even doorgezet. Uh, bijvoorbeeld is Sinterklaas een heel belangrijke periode, maar dat is pas eind december, maar of in ieder geval het einde van het jaar, maar daar waren we nu al mee bezig weer. En uh, dat gaat gewoon door op de manier waarop we dat deden. Alleen eventjes uh, met andere gezichten en wel met mijn visie. Want ik heb natuurlijk wel mijn mond, behalve mijn ogen dan. Ja. Dus, uh, dus ja. daarom denk aan jezelf. Inderdaad. En ik wens je een goede jaarwisseling en veel geluk in het komende jaar. Dank je wel en dat, uh, daar gaan we gewoon uh, 100% voor. 2019 is het jaar voor Roy. Ja. Ook voor jou dan, dat is hè? <laughs> dat zit in de naam.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 Ja en dan gaan we naar de. We gaan dan nu naar de laatste item. Uh, de uh, oudejaarsloterij. Hm, het is toch wat? Van de winkeliersvereniging. En dan denk je meteen winkeliersvereniging. Hallo, wat is dat? Ja, dat zijn een stuk of 80 winkeliers. In de Pakvelstraat. Uh, meneer Ben Zonneveld, u heeft er iets mee te maken? Ja, ik ben uh, aangesteld door de heer Versteeg om uh, voorzitter te zijn van de winkeliersvereniging van de Pakvalstraat. De heer had een, Hoeveel uh, leden heeft de uh, vereniging? Uh, wij hebben 100% leden in de hele straat. En dat is? Eén. Eén. Eén. Ah, okay. Dus wij zijn beter gevuld dan de OVZ. Ja? Want er zijn wel uh, 130 winkels en, uh, en, uh, en zaken. In. En je hebt of... een ledenvergadering? Ledenvergadering en wij hebben ook een ondersteunend wethouder. Ja? De wethouder Bluis ondersteunt ons. En de heer Versteeg, naast mij zit er, is de secretaris. Oké. Okay. En wie is de penningmeester van de stichting? Dat doen we maar niet aan. Oh. Okay. En u hebben een loterij. Ja. Uh, een beetje uit, uit uh, hilariteit over onze eigen uh, winkeliersvereniging, heeft meneer Versteeg besloten twee jaar geleden om een eigen loterij op te richten. En uh, zie hier, jullie hebben de verzegelde envelop gezien, ja. meneer Versteeg. Nou, daar gaan we. Inderdaad, ik zal de eerste trekking verrichten. Even voor de microfoon, duidelijk, want ik wil dat ik het al horen. Nou, we beginnen met de achtste prijs. Dat zijn wijnkums aangeboden door autobedrijf Zandvoort. Nog even wel het vermelde waard op het moment dat de loterij begon. Peter, toen kwam iedereen zomaar uh, allemaal prijzen aanbieden, toch? Ja, inderdaad. We hebben een aantal uh, externe sponsors uh, binnengekregen. Die heel spontaan uh, dingen aanboden. En, uh, waardoor mijn taak weer wat minder werd, maar goed, oké. Okay. Uh, dus, uh... <lacht> Ook de chippen van de dierenkliniek. Nee, nee, nee, zo, nee. Zo, uh, zo ver gaan we niet. wacht op de Wankums. Wie, wie heeft het gewonnen? hebben namelijk uh, weinig klanten met, die uh, met dieren te maken hebben. Dus, ja, oké. Okay. Uh, daar zijn we niet aan begonnen. Uh, goed, goed zo. Goed. Het eerste loodje is voor de Wankums aangeboden door autobedrijf Zandvoort. Oh. Ik zal dit even husselen, dan uh, wordt een eerlijke trekkervricht. Gaat uw gang. Oh, het uh, eerste is uh, nummer 487. 487. En wie is dat? Dat weten wij niet en dat weten alleen de eigenaren van deze lood. En die kunnen tot 12 januari hun prijs ophalen bij IJzerhandel verstegen. Dan gaan we naar de zevende prijs. Flesjes Jouf, aangeboden door Mark Versteeg, speelt aan Groenendaal. Ik hoop dat deze reclame toegestaan is door de... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Dat is nummer 484. Dat ligt lekker dicht bij elkaar. Ja. Dan gaan we naar de zesde prijs. Wederom winegums, aangeboden door autobedrijf Zandvoort. Voor de verandering een hoger nummer 946. 946. Dan gaan we naar de vijfde prijs, een fles Verrassing. Ook aangeboden door Mark marktversteeg van en Groenendaal. U hoort wel dat dit een van de grotere sponsors is, natuurlijk. Ja. Bekend. <laughs> uh, we hebben hier nummer 466. Nummer 466. De vierde prijs, uh, aangeboden door IJzerhandel verstegen beter bekend als de Lip. <laughs> Accu-werklamp. Dat zijn ook wat duurdere prijzen natuurlijk. Ik snap het helemaal. Uh, uh, uh, uh, ik dat zie allemaal druppels uh, op je voorhoofd komen van daar <laughs> gaat bij winst. Hij moet werken. Ja. Dat komt niet door mijn uitzicht, maar goed. Ja. <laughs> 950. 950. De derde prijs ook weer aangeboden door IJzerhandel Versteeg De Lip. Wie is dat? Een lotnummer. <laughs> Een multitool. En wat voor ding? Een, Een multitool. Multi oh. Dat hebben jullie ook aangeboden gekregen, maar dit is weer wat anders. Eh, uh, 948. 948. Dan gaan wij uh, weer naar een externe sponsor. En dat is uh, Hans Noot, beter bekend van Cebon. Een bier- en notenpakket, de tweede prijs. Niet van verstegen, hè? Nee, nog nee. niet. Een nou. ja. <laughs> uh, bier geef ik nooit weg. Oké. Okay. <laughs> uh, het is uh, nummer 473. 473. Dan gaan we naar uh, de hoofdprijzen. En dat zijn toch wel weer bijzondere dingen. En één is er aangeboden door uh, Mark Versteegs Speeltaan Groenendaal. Een volledig dagarrangement voor vier personen Kijk. op de Speeltaan Groenendaal. Kijk. En dat is inclusief lunch, inclusief een rit in de trein ja. en een consumptie. Dat bedoel ik. En niet te vergeten een fotosessie. En een fotosessie. Ja. Doet u maar een loodnummer. Dat is nummer 458. 458. En dan hebben wij nog een super hoofdprijs. Dat is een duinarrangement van Segtours. Je mag anderhalf uur onder begeleiding van zegtoers met een Sech W rijden in de duinen. Zuid of Noord? Dat moet je met de heer Sechtour zelf uh, regelen. Ja, Doe maar. Mij heeft verteld dat het in de Zuidduinen komt. In de Zuidduinen, ja, ja tussen tuss de Dammerten in. Ja, tussen de, ja, tuss tuss de Dammerten door. Ja, ja. Ja, de secretaris is tot de <laughs> Uiteraard. <laughs> uh, nummer 918. 918. Nou, en voor al die mensen die met hun loodjes bij de radio zitten en niets gewonnen hebben, ja. hebben wij toch nog een troostprijs. Ook aangeboden door IJzerhandel Verstegen, zijnde de Lip. De bekende droptevies en daar een zak van. Ja. In de Pakvelstraat. In de Pakvelstraat. Ja. Moet we... Nog één loodje? Oké. Okay. Dat is wel even de grotere prijs eigenlijk: uh, nummer 472. 400. 72, nou Peter, dit waren ze, de loterij. Ah, Geweldig, nou, bravo. Goed gedaan. Uh, kom, uh, krijgen deze mensen, komt er nog een bericht in de krant? Uh, de uitslag, uitslag gaat stuurt. naar de krant en uh, de prijzen zijn af te halen voor 12 januari uh, bij IJzerhandel Versteeg in de Pakveldstraat. Uitsteken. Het zal wel in een van de speuren worden, want anders wordt het Ja, de, Het, de het duurt allemaal, uit. ja precies. Je hebt gelijk. Met ons budget kan het niet... Uh, nee, nee, nee, nou, al het geld gaat op aan de prijzen. Ik wens jullie een heel voorspoedig nieuwjaar toe. Veel klanten, veel plezier. En blijf lachen in de winkel. Ik hoop inderdaad dat CFM op zijnzelfde tour doorgaat. En door. veel succes met jullie. Wij gaan door. Dank u wel. Bedankt. Bedankt voor jullie werk. Geen dank. Eh, we gaan het uh, glas hebben op het nieuwe jaar. Het oh, dan doen we maar, dat doen wij nog even we mee. nieuwe jaar. <laughs> jongens, proost, proost, Gezondheid. Proost. Proost. Proost. Voor iedereen, ook voor Roy. Ja. achter me, gezondheid. Proost. Harry, proost, jongens. proost, Proost. Proost. een mooi 2019. Jongens, eh, even de afsluiting... We hebben de agenda al doorgelopen. Uh, dit programma, uitzending gemist. volgen hem op Zandvoort. En uh, u kunt dat uh, terughoren op maandagmorgen van 10 tot 12 uur. Ja. Vervolgens, na 12 uur gaan we uh, even terug naar een programma wat uh, jaren geleden is uh, opgenomen. Programma Zfm Oud-Zandvoort. En ik heb toen Bob Ganssener geïnterviewd over de smederijen die we in Zandvoort hebben gehad. Eh, dat was toen de omschakeling eh, naar eh, oliekachels. En eh, van oliekachels ging het weer naar gas. En nu gaan we van gas weer terug naar olie of naar elektra. Kortom, hij heeft een heel bijzonder verhaal. Uh, dat is dus zometeen van 12 tot 1 uur. En dan gaan we nu iedereen bedanken. Hier. Ja. Eerst Cor uh, Draaier voor de, de techniek. En de prachtige muziekkeuze. Passend bij alle mooie onderwerpen. Uh, de redactie, Gert van Kuik en de mm. eindredactie van Gerry Rutte. De koffie, ja, die is niet aan te slepen geweest door Gerry vandaag <lacht> de hele dag. Het uh, was heerlijk. En de presentatie. Terug van weg geweest, Pieter Jouwstra. Ja, en uh, hij zit hier naast me en ik ben zo blij dat hij naast me zit. Want uh, Roy, wat jij allemaal kan, ik ben zo blij met je. Uh, Roy Dongen, bedankt. Ja, maar we zien elkaar allemaal nog op de nieuwjaarsreceptie op 4 januari. En 1 januari duiken we allemaal de zee in voor een frisse start van het Zandvoortse nieuwjaar. En voorzichtig met vuurwerk.